Morgen wordt sectie verricht op de twee lichamen. In Heerlen is ophef ontstaan over een filmpje waarop te zien is hoe slopers van winkelcentrum het loon, schoenen en andere spullen meenemen uit een magazijn. De winkeliersvereniging noemt het een verontrustend filmpje en vindt het respectloos als blijkt dat er voorraad is gestolen. Juridisch gezien mogen slopers alle spullen meenemen binnen het sloopterrein, maar de Heerlense winkeliers waren wel in de veronderstelling dat ze spullen die te redden waren nog terug zouden krijgen.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 De Britse koningin Elisabeth heeft haar man prins Philip bezocht in een ziekenhuis in Cambridge. Philip werd opgenomen met pijnklachten in zijn borst. Om zijn kranslagader open te houden werd er een buisje in geplaatst. Prins Philip is de nacht goed doorgekomen. Hoe lang hij nog in het ziekenhuis moet blijven is niet bekend. Weer. zeer. Vanavond wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. In de nacht regen en mottegen. De kerstdagen overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ZFM Dit is Kerst met ZFM met nu nu Zandvoort op zaterdag Helaas, uur van Zandvoort op zaterdag met Farley, Jackmaster, Funk en Love Can Turnaround. Welkom, inderdaad, bij u drie van Zandvoort op zaterdag. En daarin, uiteraard, onder meer het gedicht van de week. Daar ja. verheug ik me op. Maar we hebben nog veel andere dingen, robert Uiteraard, rond de klok van half vijf, uh, de dier van de week. En uh, uiteraard, ja, zoals jij al zei, kwart voor vijf, het gedicht van de week. En dat staat. Volledig in het teken van de romantiek van kerstmis. De romantiek is oh. absoluut het luisteren waard. Daarnaast nog wat lokaal en internationaal sportnieuws. En uh, natuurlijk nog veel uh, leuke muziek. Blijf lekker luisteren naar CFM. Uit de Breakdown die je elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf hoort. Is de volgende plaats. Hier is jouw favoriet. En oh, we staan goed. al op zeven. De Nickelbackers, Oftewel Nickelback. Hier is When We Stand Together. One more. Er worden hele mooie plannen gesmeed in de studio van CFM. En dat betekent zeker, don't take away the music. <laughs> meer, meer zeg ik er niet over. Nee, dat doe ik even lekker niet. Je Tavares en uh, don't take away the music. Dat allemaal bij Zandvoort op zaterdag. Leuk dat je nog uh, luistert. En wij zijn er nog uh, tot aan 5 uur vanmiddag. Jazeker. En daarna Entertainment voor You. Dus entertainment voor You. Om te blijven luisteren. Ja, en wij kijken alvast even vooruit naar uh, 25 maart 2012, want dan vindt de eerste lustrum-editie van de Runners World Zandvoort circuitrun plaats. De inschrijving voor het spectaculaire evenement met start en finish op het circuitpark Zandvoort is geopend. De Zandvoortse circuitrun die vorig jaar 12.000 deelnemers trok, is uitermate geschikt voor hardlopers die op zoek zijn naar een ultieme, ultieme uitdaging in het voorjaar. Er kan gekozen worden uit de hoofdafstanden van 12 kilometer, de ladies circuitrun van 5 kilometer, de men Cycleren, eveneens 5 kilometer en diverse afstanden voor de jeugd. Deelnemers kunnen dit jaar geld doneren aan Doe een Wens Stichting Nederland. Het nieuwe goede doel, dat in samenwerking met de Rotary Zandvoort aan het evenement is verbonden. Doe een Wens werkt eraan om alle kinderen en jongeren met een levensbedreigende ziekte een wensvervulling te geven. Individuele lopers kunnen een vrijwillige bijdrage doen via het inschrijvingsformulier. Kinderen kunnen daarnaast door middel van een sponsorformulier geld ophalen. Bij een minimale sponsoropbrengst van 25 euro ontvangen zij een gratis uh, Saucony Runnings shirt. Inschrijven voor, deze, voor de vijfde Runners World Zandvoort Circuit Run kan via en dan komt die www.rwcircuitrun.nl. Www doen. Oké, okay, dankjewel Albert Young. En wij gaan weer door met de Moria-muziek op de zaterdagmiddag. Hier is Coldplay in Paradise. Was dat. In paradise uit de Eurobreakdown. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 te horen bij CFM. Prestatie in vaste handen en vertrouwde handen van George Van Dam. Wie kent hem niet, hè? Gewoon. We gaan nog even door met de muziek bij CFM en zo dadelijk om half vijf hebben we het Dier van de week voor je. Wie zullen deze week het Dier van de week of wie zal deze week het Dier van de week zijn? Gespannen! joh, het is al meteen om half vijf bij CFM. Eerst nemen we de muziek voor je klaarstaan van Dustin Springfield. Hier is In Private. Onder de kerstboom. Drive and Christmas. En zet hem op ZFM. Swinging in the backyard, pull in your fast car. A beer and you say get over here and play a video game. I'm in his fair sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the best, just leaning for a big kiss, put his fair perfume on, could play a video game. It's you. Hele aparte muziek, maar wel leuk gewoon. Helemaal geweldig. Je hoorde, Lana Del Rey en de videogames. En het is uh, bijna half vijf. Dat betekent tijd voor het dier van de week. Eigenlijk moeten we zeggen dieren van de week, Albert Jan. Ja, want uh, we hebben het hier over Paul en Sam. Want zij zijn twee prachtige jonge rode katers. Rode katers. Rode katers. Ze zijn dol op elkaar. Ze Kleine zijn, ja. Albert Janetjes. <laughs> Ze gaan er graag samen op uit om muizen te vangen. Buitenspelen en ravotten is hun grootste passie. Dit dynamische duo is echter wel een beetje argwanend naar mensen toe, nou dat ben ik ook. Ze zijn hun vertrouwen kwijt, maar met heel veel liefde, aandacht en geduld, zo ben ik ook. En hun eigen huis zal hier ongetwijfeld wel verbetering in komen. Of het ooit knuffelkaters worden is natuurlijk niet te voorspellen. Deze heren zoeken een huis zonder kleine kinderen waar ze gezellig samen kunnen zijn en waar ze in hun waarde gelaten worden. Heeft u het geduld en de ruimte voor deze twee kanjers, kom dan snel eens langs om met ze kennis te maken. En waar kan dat dan? Jazeker dieren te huis. Kennenmaland Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is te bereiken. Houd je pen en papier bij de hand. 023 571 3888. 023 571 3888. Of ga naar www.dierenthuiskennenmaland.nl. www.dierenthuiskennenmaland.nl en haal ze op, hè, want ze verdienen gewoon een thuis. En als je dier van de week wil nalezen, dan ga je gewoon even naar CTV Text TV kanaal 40 als je digitaal kijkt en anders analoog kanaal 45. Dier van de Week staat er elke week op bij CFM. En vanaf morgen hebben we weer een vers dier van de week. Dus houd de televisie in de gaten. to Van Birdy hoor moet ik meteen weer denken aan Lana Del Rey en videogames. Yeah. Beetje dezelfde stijl. Je hoorde Birdy met de Skinny Love, zo op de zaterdagmiddag, de Zandvoortse Radio. Bij je, tot aan vijf uur met Zandvoort op zaterdag. En we hebben nog wat voetbalnieuws voor je. Ja, ja ook al is, is iedereen in een rusten. Afgelopen week heeft de KNVB het bekerprogramma van de kwartfinales vastgesteld. Oh, ik denk je begint weer over AZ en, uh, en Ajax. Nou, nou, kom er wel even op, okay. maar niet, niet in de zin zoals jij dat bedoelt. Want, wanneer? Ja, Vitesse speelt namelijk op dinsdag 31 januari om kwart voor negen uit tegen SV Heerenveen. Waarna een dag later Heracles stuit op RKC Waalwijk diezelfde dag 1 februari speelt de winnaar van het gestaakte duel, daar heb je hem Ajax AZ in eigen stadion tegen de amateurs van GVVV. Dat duel begint om kwart voor negen. De laatste wedstrijd in de kwartfinales psv Nek is vastgesteld op donderdag 2 februari om kwart voor negen. Dan nieuws van de Spaanse beker. De loting voor de Spaanse beker leverde vrijdagmorgen een interessant schema op. Real Madrid en FC Barcelona lijken elkaar daarin eind januari wederom tegen te komen in de kwartfinales van de Copa del Rey. De loting voor de Spaanse beker koppelde de Madrilenen in de tweede ronde aan Malaga. Barça ontmoet daarin Osasuna. Als beide grootmachten erin slagen hun tegenstanders begin januari te verslaan, staat, uh, staan, wacht op 18 en 25 januari, voetballevenhebbers zet dat vast in uw agenda, 18 en 25 januari, tweemaal de zogenaamde El Clasico op het programma. Dan treffen de ploegen van José Mourinho en Pep Guardiola elkaar in de kwartfinale in de Copa del Rey. In de Copa del Rey spelen clubs een uit- en een thuiswedstrijd tegen elkaar. In Spanje wordt doorgeloot tot aan de finale. Deze maand werd de laatste editie van El Clasico gespeeld. In Madrid won Barcelona ondanks een achterstand na 20 uh, seconden met 3-1. Dus schrijf in uw agenda voetbalvrienden 18 en 25 januari tweemaal El Clasico. En dat wat betreft het voetbalnieuws bij CFM. Uiteraard elk nieuws alle, altijd te volgen op CFM Text TV. Kanaal 40 als je digitaal kijkt. En voor de mensen die gewoon weg een analoge televisie hebben. Kanaal 45 opzoeken en je vindt CFM Text TV. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het allerlaatste nieuws uit Zandvoort en de directe omgeving. En natuurlijk, wat het mooie is, ook het radiogeluid van CFM op de achtergrond. Wat wil je nou nog meer? kan je via de livestream All Over de Luisteren. We gaan door met de muziek. Ja, ik heb even zin in uh, wat Nederlandstalig. Hier is Het Goede Doel en België. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan ik naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China Ik wil niet naar China, dat is me te druk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 Dan gaan natuurlijk meteen weer op het glazenhuis. Geef een serious request. This once for the mama's. Yes, yes. Uh, Kijk uh, allemaal. 10 voor 8 vanavond, Nederland 3. Want dan komen de heren uit het glazenhuis. En zal de eindstand bekend worden. Wij zijn heel erg benieuwd. Het is kwart voor 5 geweest. Het gedicht van de week. Hij komt er weer aan bij CFM. De romantiek van kerst is toch wel een heel klein wonder. De romantiek van kerst maakt ons leven heel even bijzonder. Ons jachtige leven haalt even adem, de tijd lijkt stil te staan. Mijmeringen over het voorbije jaar, toekomstplannen voor de weg te gaan. De kerstboom staat, de kaarsjes branden, de beste wensen uitgesproken voor het nieuwe jaar. En we beseffen dat dit kerst bijzonder maakt. We hebben even, heel even maar, weer aandacht voor elkaar. Die rust, die tijd, die interesse, die warmte, eigenlijk kunnen we toch nooit zonder. Als we dat weten vast te houden, is de romantiek van kerst niet een klein, maar juist een heel groot wonder. Het gedicht over de kerst, dat was hem het gedicht van de week bij CFM. Heb jij ook een gedicht van de week voor ons? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar redactie. cfmsanfoort.nl. Redactie. En wie weet, misschien komt jouw gedicht langs op de radio.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 It's brought Kan ik lekker zingen Daar wie je de oorlog mee hoor. Heerlijke muziek van Michael Jackson Op de Zandvoortse radio Waaronder zou ik zou zeggen Je hoorde Heal the World Dat was allemaal weer Deze uitzending van Zandvoort op zaterdag We hebben het weer met veel plezier gedaan De afgelopen drie uur bij CFM dadelijk gaan we ruimte maken Voor entertainment voor jullie dadelijk na vijf uur bij CFM en volgende week op dag, dan zijn we er gewoon weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. met de Salford op zaterdag. En let op, mensen die de lood hebben van de ondernemersvereniging Zandvoort Om half drie, dan gaan wij de prijzen weggeven. Nou ja, de notaris en uh, uiteraard Helma Hooglood van uh, de ondernemersvereniging Zandvoort. We krijgen dus volgende week hoog bezoek. Hoog bezoek. Oké. Okay. We gaan de ramen lappen, stofzuigen in de studio, afwassen. Mag ook wel weer een keer gedaan worden. <laughs> en zo uh, maken we ons klaar voor de notaris met de grote prijzen. En uh, ja, nou ja, iedereen bedankt voor het luisteren. Albert, jij ja. ook weer bedankt. Luisteraars, bedankt. En we hebben het erg veel plezier gemaakt. We hopen dat u met plezier heeft geluisterd. En uh, hebt u niet genoeg van ons, maandagmorgen worden we herhaald. Tussen 8 en 11 uur. Graag tot dan en tot een andere keer anders. Dag.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 When you look zie all u allemaal fijne dagen en